10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. Goedemorgen, en welkom bij de derde dag van de Radio 1 Sportzomer. Tot 12 augustus, dezelfde dag van 10 tot 11 uur s avonds. Een mix van nieuws, achtergronden het nieuws en sport. Een komend uur blikken we zelf reflecterend terug op de openingswedstrijd van Oranje gisteren. En aandacht voor het congres van de Nederlandse Piratenpartij. Die vandaag zijn lijstpiraat gaat aanwijzen. Maar nu eerst het NOS-nieuws met Ewout de Jong. Goedemorgen. De Syrische Nationale Raad heeft een nieuwe leider gekozen. Het is de Koerdische activist Abdelbasset Sida. Er volgt Barhan Kalioun op die half mei opstapte als leider van de raad... na aanhoudende kritiek op het functioneren van de organisatie.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 Vier jaar geleden, bij het vorige Europees kampioenschap, keken er iets meer mensen naar de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal. Maar die wedstrijd werd later op de avond gespeeld. En naar Duitsland-Portugal keken gisteravond 4,6 miljoen kijkers. Het dak van het nationale voetbalstadion in de Poolse hoofdstad Warschau zal bij de verdere EK-wedstrijden open blijven. Vrijdag werd het kort voor het openingsduel tussen Polen en Griekenland gesloten vanwege de hevige regen en een dreigend onweer. Spelers, toeschouwers en media klaagden dat het onder het dichte dak wel erg warm was. Daarom heeft de UEFA besloten dat het dak in principe open blijft. Alleen bij heel uitzonderlijk weer kan nog worden besloten het te sluiten.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 De onderzoekers zien een relatie tussen de larvensterfte en de stijgende temperaturen. De onderzoek van Imaris laat zien dat de sterfte onder hele jonge haringlarven heel hoog is de laatste jaren. En dat lijkt te komen door de opwarming van het water. Daardoor hebben de larven veel meer energie nodig dan uh, bij lagere watertemperatuur. Meer voedsel nodig dus, maar dat voedsel is minder goed beschikbaar. Omdat er ook weer door die opwarming grotere planktonsoorten uh, uh, toe lijken te nemen. En die zijn minder goed te eten voor die kleine haringlarven. Dus... Meer voedsel nodig, maar tegelijkertijd minder beschikbaar. Het weer vanmiddag op de meeste plaatsen droog... met afwisselende stapelwolken en zon. Het wordt 17 graden aan de kust tot 20 in het binnenland. Vanavond enkele buien en morgen vooral smiddags regen. En dan wordt het een graad of 19. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Goedemorgen. Welkom bij Lekker Weg in eigen land. Bezoek alleen dit weekend nog in het Tropenmuseum Amsterdam de tentoonstelling Dutch Dog met de zes beste projecten uit de Nederlandse documentaire fotografie. Waaronder dat van Pauline Oltheeten, die deze week de Dutch Dog Award 2012 won. Kijk op www.tropenmuseum.nl. Wilt u gaan wandelen of fietsen, maar weet u niet goed waar? Kom dan naar een van de toeristische overstappunten.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 Het is de Radio 1 Sportzomer. En een goedemorgen nogmaals, welkom bij de Radio 1 Sportzomer. De Fransen gaan naar de stembus voor een nieuw parlement. En de uitslag: kan president Hollande maken of breken? En de piraten kiezen vandaag een voorman voor bij de verkiezingen. Dirk Pope, zijn van de kandidaten. En eh, wat wordt u dan eigenlijk, lijsttrekker of lijstpiraten? Eh, uh, lijsttrekken is, uh, is de officiële dat term, maar lijstpiraat klinkt natuurlijk ook wel erg mooi. <laughs> en we hebben uiteraard onze Oranje Soop vanuit de Utrechtse Sterrenwijk. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer met Bert van Sloten en Bas van Werven. In Den Haag braken gisteren na de wedstrijd van Del Zelfsel rellen uit. En dat gebeurde in het stadsdeel Laak, oftewel het Laakkwartier. Cor Spruijt van de politie Haaglanden, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoeveel mensen werden gearresteerd gisteren? Ja, we hebben gisteren twintig mensen aangehouden voor uh, verschillende feiten. En dat is dan gebeurd in de omgeving van het Jongbloedplein. En wat gebeurde daar? Wat deden ze? Ja, Jongbloedplein is uh, helaas een, een locatie waar uh, traditioneel heel veel mensen na een wedstrijd van het EK of WK bij elkaar komen. Nou, De bewoners van dat gebied die hebben toch wel bij de politie aangegeven dat ze dat wel zat zijn. Dat er mensen naar dat plein komen die helemaal niet uit de wijk komen. Dus we hebben daar besloten om al uh, direct na de wedstrijd daar met een aantal uh, collega's aanwezig te zijn. Nou, we zagen dat ongeveer een groep van 150 personen naar het plein ging. En die beginnen daar dan te vervelen. Dat begint dan met uh, voetballen. En uiteindelijk wordt er dan gegooid met uh, eieren en flessen. En dat heeft uh, ons weer doen besluiten om uh, daar op te treden. Ja, en de, u heeft er zelfs de m moeten invliegen. Het liep het zo nee. uit de hand? Nou, het liep zeker niet uit de hand. We hebben met de ME en met de uh, paarden, collega's van Devenhaven, hebben we uh, van het plein gebandeld en al die mensen in de verschillende zijstraten, uh, zeg maar, uh, geduwd. En uh, dat ging allemaal heel rustig en heel kalm. Dus het plein was vrij snel uh, was het leeg, maar dan zie je dat er toch altijd mensen zijn die niet uh, voldoen aan de bevelvordering van de politie of die de boel staan uh, op te ruien. Nou, dat zijn de mensen die we aangehouden hebben. Juist. En wat hebben die nou precies gedaan? Want die hebben de, jullie bekogeld met, met, met, met van alles en nog wat, begrijp ik. Nou ja, er is in het begin op het plein is er gegooid met eieren en flessen. Op het moment dat wij het uh, zijn gaan wandelen op het plein en de mensen daar verdreven hebben, toen werd er nog wat uh, vuurwerk uh, afgestoken. En uh, nou ja, dat zijn de mensen die we uiteindelijk aangehouden hebben. We hadden vooraf al een aantal mensen een gebiedsgebot uh, gegeven... voor verschillende locaties. Nou, daar hebben we iemand voor aangehouden die daar niet aan voldeed. Ja. En we hebben uh, afgelopen dinsdag hebben wij in uh, Spoorwijk een verdachte aangehouden... die betrokken was bij een schietpartij. Ook daar werden toen collega's uh, uh, bekogeld. En een van die mensen die bij die ongeregeldheden betrokken was... die werd weer door een agent herkend en ook die hebben we aangehouden. Ja, dus dit zijn wel notoren, railschroppers en hooligans die zich verzamelen op dat Ja, dat zijn altijd mensen die uh, uh, uit nieuwsgierigheid komen kijken... wat er gebeurt en als er dan een rottigheid is... Uh, die dat wel prettig vinden en zich daar dan bij aansluiten. Nou, wij hebben vooraf al een duidelijk signaal afgegeven... Dat we dat gewoon niet pikken. En nogmaals, ook een signaal uit de buurt. Dat ze er echt helemaal klaar mee zijn. En ja. vandaar ons optreden gisteravond. Ja, en wat gaat u nu in het vervolg doen? Wat het Jongbloedplein. Was dus al eerder het, het, het, het, het, het toneel voor railschoppers. Voor daar komen andere mensen op af. Gisteren via social media weten ze elkaar dan te vinden. Wat gaat u doen om dit te voorkomen? Voortaan het plein gewoon afgrendelen? Nou, als je nou uh, kijkt naar voorgaande EK's en WK's. Dan is het een stuk rustiger geweest uh, op het plein. En uh, daar zijn we natuurlijk erg uh, gelukkig mee. Uh, er stonden er gisteravond maar 150. Nou, als je ja. dat vergelijkt met een, een WK, dan ja. uh, uh, waren, dat er tien, uh, of waren dat er wel meer dan duizend uh, ja. mensen. Dus ja, dat toch, dat betreft, alle, alles lijkt relatief, in de Spruit, altijd. Maar toch, als er gegooid wordt met vuurwerk en, uh, en flessen... en je wordt bekogeld en de buurt voelt zich onveilig... dan moet je toch structurele maatregelen nemen om dat op te lossen. Wat gaat u doen? Ja, nou dat hebben we gisteravond gedaan. Door daar, uh, zoals onze burgemeester dat, dat zo ze mooi zei, robuust aanwezig te zijn. En daar bedoelde hij mee met voldoende mensen aanwezig te zijn. Nou, we zijn heel blij met het resultaat van gisteren. Omdat ja. wij toch vinden dat dat daar rustig geweest is. En maar ook in de komende wedstrijden dus, zullen we daar weer aanwezig zijn. Duidelijk. Dank u wel. Kors van de Politie, Haaglanden. Het nieuws Zuid-Binnen en Buitenland. Het EK voetbal, Rundlemen, de Tour de France en de Olympische Spelen. Ja, want we zijn uiteraard deze opnieuw naar wat bijvoorbeeld de buitenlandse kranten vind, vinden van het optreden van Oranje. -wet. Nou, de Sun bijvoorbeeld, die kopt dat Bert van Marwijk furieus was. Om al die gemiste kansen zou je denken, maar nee, omdat 2000% zekere penalties niet waren gegeven. Ook refereert de krant aan de in Nederland al wekenlang durende discussie over de keuze van Van Persie boven Huntelaar als Nederlandse aanvalsleider. De krant stelt dat Van Persie zijn selectie slechts zelden waarmaakte. Maar dat is nog mild vergeleken bij wat de Franse krant Le Monde over Van Persie schrijft, namelijk dat hij simpelweg faalde. En ook over de optreden van Robben is die Franse krant niet te spreken. En dus wordt de schuld vooral bij de aanvallers gelegd... en niet bij de verdediging. 26 doelpogingen, 0 doelpunten... Ja, zo zegt Lemonde. Monde, zo win je nooit een wedstrijd. Of het gaat Lemonde Monde ook in op de niet gegeven strafschoppen... want die waren volgens de krant de nekslag voor Oranje. En ook de zuidenburen wrijven bij Monde van de morgen nog even wat zout in de wonden. Onder de kop zwak broertje bezorgd Oranje kater van formaat... schrijft de krant dat beide teams acht keer tussen de palen mikten... maar Denemarken had daar slechts acht pogingen voor nodig... en Oranje maar liefst 28. Nog meer zout wordt ingewreven met de constatering dat doelpuntmaker Kroon Deli die langs zoutpilaar Heitinga spurten... vier jaar geleden te min werd bevonden voor de Nederlandse eredivisie. En meer algemeen over de prestatie van Oranje schrijft de Morgen... dat het veelal individuele nummertjes waren van de Nederlandse sterren... die al te vaak verzanden in een ego egoïstisch schot. Tegenover al dit leedvermaat staat trouwens nog wel de nuchtere constatering dat Nederland in 1988, wij houden ons er ook maar aan vast, ook de eerste wedstrijd verloor om vervolgens Europees kampioen te worden. Ja, die Belgen dekken zich toch weer in. Wat een leedvermaak valt het Duitse beeld uh, uiteraard in deel. Dat is uh, ja, niet te slaan, want ze koppen daar heerlijk Holland deze afgang maakt ons blij, dank u. Robbe krijgt zoals te verwachten uh, heel zwaar te verduren. Hij zou de barmpech hebben meegenomen naar Oranje. En beeldsanalyse analyse van het Nederlands Elftal. Een wankele verdediging, trage opbouw en zwak in het afmaken van kansen. Nou, dachten de Denen: als jullie het niet doen, dan doen wij het wel, zo zegt Beeld. En voor het laatste valt wel wat te zeggen, maar laat de Spelers vooral beeld lezen, want een beetje extra motivatie kan voor de wedstrijd van komende woensdag tegen de Duitsers, want dan moeten we aantreden. Nooit kwaad. Overigens, en dat dan mijn eigen mening werd, ik vond die Duitsers ook niet heel sterk hoor. Nee, die kunnen we gewoon makkelijk Markkelijk hebben. 5-0, man, hop, Drop ja, en erover. Goed, in Duitsland, nu we het er toch over hebben, zijn ze aan een waaropmars bezig. Dit is het volgende onderwerp. In het Europees Parlement zijn ze met twee zetels vertegenwoordigd en ook in Nederland hopen ze voor een stunt te zorgen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. Dan hebben we we hebben het over de Piratenpartij. Maar wat wil die Piratenpartij eigenlijk? Nou, daarover gaan ze vanmiddag vergaderen in Utrecht. Want dan wordt het verkiezingsprogramma bepaald en ook de kieslijst wordt gepresenteerd. We praten erover met Dirk Poot, woordvoerder van de Nederlandse Piratenpartij. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Ook kandidaat-lijsttrekker? Ook kandidaat-lijsttrekker. Ja, en gaat u het ook worden? Zijn er tegenkandidaten? Er zijn twee tegenkandidaten, dus wordt een spannende dag. Ja, en waar hangt dat dan vanaf? Uh, wat de leden vinden. Ja, en hoeveel leden zijn er? Uh, op het ogenblik hebben we rond de 500 leden. Hmm. En hoe gaat dat trouwens, zo'n verkiezing bij jullie? Heeft iedereen daar gewoon een laptop op schoot? Nou, de meeste dingen gaan vandaag met officiële stembriefjes. Maar er zullen ongetwijfeld mensen... Op zeggen oude wet zo'n congres zoals het CDA ook stemt? Nou ja, nee, niet met die die manjes inderdaad. Nee, bij ons mag je gewoon echt een stembriefje invullen... en dat wordt gecontroleerd. Met oude wet... Ja, maar dat is wel zo, zo zeker. Ik bedoel, wij zijn, je hebt ook gezien dat het, het fiasco... Jullie met zijn de piraten? Ja, maar de stemcomputers in Nederland is ook een fiasco. Wij willen zeker weten dat je achteraf ook kan controleren... wat er gestemd is, zodat je, zodat je gewoon duidelijk een, een, een mandaat krijgt... en dat er niet allerlei uh, onduidelijkheden over de software gaan ontstaan. Dit is gewoon de beste manier om het te doen. Je moet, niet, je moet niet alles met computers willen doen... alleen maar om het met computers te doen. Het moet gewoon de beste methode zijn. Terwijl die Piratenpartij dus met name drijft volgens mij... op alles wat met computers te maken heeft, toch? Want wat zijn er? De belangrijkste partijpunten die we gaan terugzien in een verkiezingsprogramma? De belangrijkste partijpunten zijn het streven naar een, een open en transparante overheid, waarbij de burger weer de overheid gaat controleren in plaats van de overheid de burger controleert. En een update van het auteursrecht en een update van het octrooirecht. En hoe zit dat, dat laatste met name, dat auteursrecht en het octrooirecht? Daar willen jullie vanaf, hè? Uh, alles mogen op het internet. We, we willen het aanpassen aan, aan de huidige tijd. Mm -hmm. De enige aanpassing die het auteursrecht de afgelopen uh, 100 jaar heeft gekregen, is dat een paar jaar geleden de toevoeging uit 1912 uit de titel is verdwenen. Maar voor de rest is het een, een wet die gemaakt is voor, uh, voor loode letters op, uh, op, uh, op papieren, papieren voor papieren boeken. Ja, maar... Ter bescherming van mensen die tekeningen maken, bijvoorbeeld architectonische werken doen, uh, boeken schrijven, Muziek. die niet geciteerd willen worden door wetenschappers die zeggen dat ze wetenschappers zijn, enzovoort. Het beschermt ook mensen die exclusief goed ja, van zichzelf hebben. Het beschermt hebben, die mensen wel heel erg lang op het ogenblik. Ja, 70, 70 jaar na hun dood. 70 jaar na hun dood. Terwijl als je kijkt naar het, uh, het, het de eerste concept van auteursrecht... zoals dat in de tijd door Queen Anne is, is gemaakt. Die zei, die bescherming die heb je voor ongeveer een generatie. Dat was twaalf ja. jaar. En de volgende generatie kan er weer met de cultuur en de wetenschap... die je gemaakt hebt aan de gang, om dat weer verder te gaan brengen. Oké, okay, zo is het octreurecht ook, ook ontstaan. Daar hebben we een bescherming van twintig jaar. Ja. Daar valt het al veel meer mee. Daar gaat ook heel, heel veel geld in om. Daar willen u ook vanaf. Ja, want het is... Het, Monopolies zijn nooit goed. En wat je ziet dat het wat er gebeurt met het octrooicht uh, op het gebied van medicijnen, is dat medicijnen daar ontzettend duur mee worden gemaakt. En het idee dat daar het grootste gedeelte van naar research, naar nieuwe medicijnen ja. gaat, dat klopt dus niet. Het is hooguit 16% wat er naar research gaat. En de, en de rest 35... in de zakken van het groot kapitaal. Nou, 35%, ja, gisteren 35 dat procent gaat naar, naar marketing bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat is omdat alle medicijnfabrikanten die duiken op de paar ziektes waar heel veel geld in te verdienen valt. Dus we hebben in Nederland tien verschillende statines. En... De, de negen statines die na de eerste kwamen... die moeten waanzinnige bergen geld steken in marketing... Ja. om hun statine op de eerste plaats ja. te krijgen. Nou, ja. nou, dat is een krom systeem. Da ja. Daar willen jullie uh, allemaal vanaf. Hebben jullie trouwens ook een opvatting over iets als uh, Europa bijvoorbeeld? Dat vind je van de steun uh, van die Spanje nu uh, krijgt? Uh, het ESM is... is maar nu praat ik nog even namens mezelf, omdat het niet is vastgelegd in het partijprogramma nog. Dat gaan we vanmiddag gaan we erover spreken. Het ESM is, is nodig, denk ik, om de dollar. Uh, het uh, Europese stabilisatiebeleid in Europa he, het te houden. steunfonds. Ja, ja. Wat, je, wat je hebt. De, de, Kortom, als, als, als je, als je als het is prima als, dat die Spanjaarden steun krijgen. Griekenland moet ook steun krijgen. Als je mensen van de kar gaat gooien, dan, dan, houdt, het, dan houdt het nergens op. En op een gegeven moment okay, is, is, het, je... is de hele euro weg. Nee, ik probeer even te testen: de hypotheekrente aftrekken? Uh, in de aftrek hebben wij twee jaar geleden al van gezegd... dat het compleet onzin was om te beloven dat er nooit wat aan gaat veranderen. Het leuke is dat u in 2010 nog meegedaan heeft aan de verkiezingen... toen ja. geen zetel gewonnen heeft. Waarom gaat dat nu wel lukken? Heeft u momentum gekregen in die achterliggende twee jaar? Uh, in 2010 zijn we in drie maanden tijd... zijn we van 30 enthousiastelingen in Utrecht naar 10.500 stemmen gegaan. Mm -hmm. Dus een verdriehonderdvoudiging in drie maanden. Ja. Dat is echt waanzinnig. Op het ogenblik worden we door Maurice de Hond uh, op de kiesdeler kiesdele, kiesdele gepeild. Dus dat betekent, uh, dat, we wat dat, maar... betekent dat? dat we nog een paar stemmen nodig hebben... voor de eerste zetel. Ja. Dus het zwerft er een beetje rond. Ja. En in 2000... komen, waar komen die mensen vandaan dan? Uh, de internetgeneratie... Uh, mensen die uh, hun hele leven al op het internet zitten. En die het op het ogenblik stukje bij stukje, stukje, bij stukje dichtgespijkerd zien worden. Die zien dat het, het internet uh, gecensureerd wordt. Dat er niet meer mogelijk is wat er vroeger mogelijk was. En die, uh, die beseffen dat zij voor hun internet het, in, het internet gebruiken voor bijna alles wat belangrijk is in hun leven. Je e-mail gaat via het internet als je ochtends wakker wordt. Als je je, je studie of je werk doet is dat voor een heel groot gedeelte via het internet. Als je daarna je nieuws uh, zoekt gaat het ook over een heel groot gedeelte via het internet. Internet. Ja, die mensen die niet naar de radio luisteren, die zijn dat. Ja, in de auto luister ik naar de radio, maar ik hou ook heel veel nieuws van het internet af. Meneer Pot, in Duitsland is, het, is de Piratenpartij een doorslaat succes. Daar doen ze daar weten ze zichzelf goed in de pitcher te spelen... U bent nu eventjes bij ons, maar verder horen we niet zo gek veel van jullie. Nee, onze campagne is natuurlijk ook nog niet begonnen. Maar hoe kan dat dan? Want iedereen is met zijn campagne begonnen, behalve de Piratenpartij. Nou, omdat bij ons de inspraak van de leden heel erg belangrijk is. Dus wij willen alle leden de kans geven om uh, mee, te, mee te beslissen over wat er gaat gebeuren. En dat, dat kost soms wat meer tijd. Ja, dat is wel een heel democratisch principe, maar ja, dat leidt niet tot slagvaardigheid over het algemeen, weten we uit de geschiedenis. Moet je ja, niet maar... op een gegeven moment hakken? Nee. Uh, uh, neem een PVV, neem een SP, dan gaat het gewoon de, de, de, de ja. lijsttrekker en de, en, de, en de man met het gedachtegoed die bepaalt wat er gebeurt. Ja, en dat is dus wat, jij, wat wij dus dat juist niet willen. Ah. Wij, wij willen dat het, het collectief bepaalt wat er ja, gaat maar gebeuren. Maar verzand je dan niet in eindeloze discussies over wie wat wil? Uiteindelijk zijn die discussies goed, omdat je dan ook een, een goede meningsvorming krijgt. <laughs> Wordt u niet een, een, een, gezien als een protestpartij, een one-issue party op deze manier? Uh, wij nee, noemen het zelf een themapartij. Ja. En wat ik echt leuk dat vindt, is. Ongeveer zelfs zelf een one- issue, toch? <laughs> nee, want het, het gaat om het gaat om veel. Wat ja. ik net al zei: het internet, je kan het one-issue noemen, op dezelfde manier als zuurstof, een one-issue is. Maar het is wel iets wat voor alles wat je doet belangrijk is. Wat heel erg leuk is om te zien dat de afgelopen week is de SP is de, de uh, GroenLinks gekomen met een voorstel voor een transparantere overheid. En de PvdA is plotseling gekomen met een verhaal over de uh, vingerafdruk in het paspoort. Dus je ziet dat wij als themapartij nou, voor de verkiezingen altijd succes op. hebben. U kunt Vanmiddag ja. ook even officieel. Dat is nou, mooi. Vanmiddag is een beetje vroeg, maar ik vind het fantastisch dat de dingen waar wij nu al jaren over roepen, ja. dat nu het dreigt dat wij een zetel gaan krijgen, dat het plotsing serieus genomen wordt. Maar, is, ja, maar u zegt vanmiddag is een beetje vroeg. Is het de bedoeling, zoals D66 ook ooit is heeft bedacht, we moeten onszelf overbodig maken? Mijn persoonlijke mening is, als wij over twaalf jaar uh, kunnen zeggen... jongens, uh, het auteursrecht is geüpdate en we hebben echt een transparante overheid weer... en de burgerrechten die we vroeger hadden, hebben we weer terug... dan ga ik het liefst gewoon lekker terug uh, naar huis en stoppen met het Dus eigenlijk, dat, laat maar zeggen, het voornemen van D66 uit de jaren zestig... dat wilt u ook gewoon in de praktijk brengen. Ja, zij hebben het nooit in de praktijk gebracht, maar u zou dat wel in praktijk willen brengen. Als het, het, als het brengen. zou kunnen, dan zou dat mijn grote voorkeur hebben. Ja, Want dan ook... zijn we niet meer nodig. Ja, jezelf al verbodig maken, dat is ja. het ultieme doel van de politiek. Ja. Uh, te en, en dat je ziet dat nu de partijen onze standpunt aan het overnemen zijn... en dat het issues gaan worden in de campagne, dat is ons succes nu al. Ja. Gaat, nou. u ook, gaat u ook deelnemen aan al die debatten? Of mag u deel nemen? Nou, dat is, dat misschien, is, dat uh, is de, misschien een betere vraag. Dat is een betere vraag inderdaad. Je ziet, we, we, zijn, we zijn bezig om ons te kijken op die, uh, proberen die debatten in te krijgen. Maar heel veel van die uh, debatten, die nodig alleen de zittende politiek uit. En dat is gewoon heel erg jammer. Omdat je daarmee de mensen die naar die debatten komen een, een hele nieuwe uh, kijk op politiek onthoudt. Dus de uh, debatten waar we mee gaan doen, zullen we denk ik een hele goede indruk ja, maar maken. dus moet u nou ook niet veel meer profileren. Want het klinkt ook wel als een democratisch proces. U moet gewoon zeggen, want ik wil erbij zijn wel. Wij, kruis kruis internet, tafel. Wij, wij hebben een thema. Ja. Ja. En nee, dat zeggen we ook. Je moet wel een beetje vechtlust krijgen hoor. Want ja, neem... anders wordt het niet veel met de Piratenpartij. <laughs> ja, nou, een piraat die niet vecht. Dat wordt uh, nee, dat voor de dat, ogen gaat Dat gaat ook zeker gebeuren hoor. Maar het, ja. is, het is moeilijk, omdat je de, de mensen die dit debat organiseren, ja, die willen gewoon de top 5 de top hebben. En ja. de rest dat vinden ze eigenlijk niet zo interessant. Ja, maar Marianne, het team heb ik in het verleden toch ook wel eens zien optreden. Waarvan ik dacht: van ja, waarom staat die hier alleen voor de dieren? Maar die was wel bij dat soort debatten. Ja, maar dat gaan wij ook zijn. Ja. Het is alleen moeilijk om daartussen te Ik zeg niet dat het niet gaat lukken, maar het is hard werken maar voor een, een kleine, kleine verhaal. Met een piraat, uh, enteren, uh, kromzwaarder mee, dat gaat lukken. Uh, wij enteren die debatten, <laughs> het is alleen hard werken. <laughs> maar stel nog even, want ik, ik ben er wel door gefascineerd. U zit wel aan tafel, het is u gelukt. U zit aan tafel bij uh, een van die debatten, misschien bij één uh, vandaag. Uh, en dan zit u tegenover uh, Rutte. Wat zou u met, waar zou u Rutte op aanvallen? Nou, Rutte heeft, op, onder zijn, onder zijn uh, bewind is Nederland echt weer een heel stuk nee, verder naar... Nee, Bas is een, een... Rutte en dan gaat u uh, tegen Rutte tekeer. Nou meneer Rutte, leg maar eens uit waarom uh, u het nodig heeft gevonden... om het ministerie van Justitie, om dat het ministerie van Veiligheid te noemen. Wat zegt dat over onze democratische rechtsstaat? Hoe heeft u het uh, kunnen laten gebeuren dat in de Rotterdamse metro... mensen hun gesprekken worden afgeluisterd? Hoe kan het gebeuren dat wij in Nederland 22.000 telefoons afluisteren? Dat heeft allemaal met, meester... met veiligheid te maken... Dat veilig veiligheidsgevoel waren we kwijt, maar dan ga ik Rutte spelen. Gaan we niet doen? In ieder geval, <laughs> u heeft er een hele hoop te gaan. Het eerste aanzetje voor het debat was er in ieder geval ja, vanavondmiddag lijsttrekker. Want in Utrecht dan gaat uh, om 1 uur de Algemene ledenvergadering van de Piratenpartij van start. Dirk Poot, hartelijk dank voor uw komst. de ultieme zondagochtendplaat. Iedereen staat er hier op te zwingen. Mattia Bazaar op verzoek volgens mij, Bas. Ticiento. Ja, Italo-disco. <laughs> ja, We gaan naar de Utrechtse Sterrenwijk. Uh, want het is tijd voor de Oranje Soap uiteraard. En ze hebben daar een heel nieuw dal. Een tranendal. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Hey, Ik neem je mee. Welkom in Sterrenwijk. Ik neem je mee. De Oranje Soap. Ik neem je mee. E, e, e, e. We gaan lekker vleesje bakken. Artiestje gaat zo lekker zingen en dan komt het allemaal goed. Het belangrijkste is de gat en de gezelligheid. Het is jammer dat er dan een overwinning niet meegenomen is, maar het komt allemaal goed. Zo niet, nou, morgen weer een nieuwe dag. Ronald probeert in het wijkhuis met zanger Johnny de stemming erin te houden, maar in de patatzaak zijn Guzel en zijn zoontje een stuk minder vrolijk. Echt balen, ik, uh, ik heb eigenlijk niet zoveel te zeggen, want uh, het is gewoon uh, echt uh, drie keer niks. En eigenlijk hadden Nederland drie strafschoppen gekregen. Die hadden, ze hadden drie strafschoppen moeten krijgen die ze niet hadden gekregen. Nee. Nee. Maar wie vond je dat beter was dan? Wesley Snijder. Nederland hè? Vooral Wesley ja. Snyder, inderdaad, hè? Dat mijn vader naast Wesley Snijder woonde. Ja, precies, maar Snyder heeft fantastisch gevoetbald. Uh, los van dat, maar uh, ja, het is uh, uh, uh, te erg verwoorden dat het uh, dat, uh, dat, dat gewoon 1-0 is gebleven. Want nogmaals, ze hadden echt die straf, vooral de laatste strafschop hadden ze echt verdiend. We was er niet wel een of ander iets dat omgekocht werd en weet ik veel. Dat zou kunnen, dat gebeurt ja. altijd met voetbal toch? Er gaan miljoenen over de toonbank ja, hoor. Dus dat is niet zo'n item van de zoveel mensen worden omgekocht en dan weet ik veel allemaal. Ja, dat, gebeurt. dat gebeurt zeer zeker. Maar ik, ik, ik, bewijs. Dat, dat, ja, bewijs het maar eens. Weet je wel? Dat, dat, dat zijn allemaal van die uh, hoge luid die met elkaar uh, ja. over. Hè? Ja, als de jongens dan zo goed spelen. En dan hoor ik van jullie, ja, uh, eigenlijk kan, kunnen ze niet verliezen. En ik van ja, we zitten. Ja, ze hadden echt moeten winnen. Echt overduidelijk hadden ze deze wedstrijd ze echt moeten pakken. Echt waar. Het is, het is uh, ongelooflijk. Ik, ik, uh... Ik, ik denk dat ik vanavond in ieder geval wel heel slecht slaap. Ik hoorde ook zeggen dat die jongens heel erg in de downstemming waren. Maar ze, naar dat, uh, ze waren toch naar Auschwitz uh, geweest? Ja, ja, ja, ja. En toen zeiden dus, ze ja, ze zijn helemaal downgekletst. Dan ga je allemaal excuses zoeken. Je. Ja. Ja. Ja. ja, maar goed, daar hebben we in ieder geval wat om. We uh, moeten wat om te je je op de zeiken hebben, joh, genoeg. De mening van de analisten in de patatzaak. Net om de hoek... Hebben Helga en Jaap met hun bijgeloof er alles aan gedaan om de wedstrijd tegen de Denen te winnen. We hadden broodjes haring, ja. kopje soep, maar niet om te zeggen van, uh, nee. dus die haring komt er niet meer in. Nee, geen haring meer gedaan. in huis. Nee, niet in huis. Het nee. zal weer een duivie worden, denk ik. Het is een doelde dag voor een duivie. Wanneer woensdag? Tegen woensdag de Duitse je kartoffelsalade. Heb je <laughs> zwart aan, gehad? Hij heeft een uh, geblokt shirt aan gehad en nu dat oranje shirt, maar het heeft niks geholpen. Nou, als er gewonnen wordt, dan wordt alles aangetrokken wat hij die, die avond aan doet. Ah, dus ja, dit ja. wordt nu allemaal anders. Dat kost een hoop geld. Maar als hij woensdag gekeken had, had hij dezelfde al aan. Wel gewassen worden gehad, niet om. Nou, mag in tot... ieder geval geen witte. Maar hij doet hem niet meer aan. Die die nu aan heeft, die woensdag echt niet meer aan. Nee. En hij is hier aan zitten en ik moest daar zitten. Nou, dat je woensdag komt, aan dat dat ook weer. gaan nou, alles nieuw kopen. Esther, de buurvrouw van Riet had het hele huis vol vriendinnen. Ondanks het verlies zien de dames het positief in. Op naar woensdag tegen de Duitsers gaan we winnen. Wij blijven optimistisch. Oh. Ik, ik heb het meeste commentaar gegeven... Ja. qua doen dat ze echt breed moesten blijven spelen. Maar de reservecoach. Jolanda <laughs> hebt het hoogste gevoetbald in Nederland. Die ik geef nooit zoveel best. commentaar. Ik heb uh, uh, 25 jaar gevoetbald. dus uh, Van mijn 13e tot mijn 38e. Ja, en ook uh, kampioen van Nederland geweest. Ja. Wij sleren het wel. Ja, nou ja, goed. Ik ben, ik ben niet zo heel erg uh, pessimistisch. Dus, uh, nee, ik moet, ik moet zeggen, ze hebben best goed gespeeld. Alleen ze hebben de kansen niet uh, benut. Ja, dat, uh, dat is jammer. Maar dat gaan we woensdag wel gewoon doen. Tegen de Duitsers gaan we winnen. Dat is gewoon, gewoon een zekerheid. Dat is die spirit, die moeten we houden. Die Duitsers pakken we in. Ja, en in 88 hebben we ook de eerste wedstrijd we verloren, verloren, Dus dat is zeker verloren. Verloor, dus, dus het dus komt allemaal goed. goed. Het komt goed. wel, zeker weten. Optimisme in Sterrenwijk. En zeker bij het zoontje van de patatbakker. Ik ben Erin. Over twintig jaar speelkopen in Nederland. En dan ben ik dik. Luister morgen weer naar de Oranje Soap. Tijdens de sportzomer op Radio 1. Mooi, hè? He? Heel Nederland denkt dat het toch allemaal nog goed gaat komen. Goed, het is bijna half elf. Ewout de Jong met het nieuwsoverzicht. Dit is Radio 1. De Syrische Nationale Raad heeft een nieuwe leider gekozen. Het is de Koerdische activist Abul Basset Sida. De Syrische oppositie hoopt dat nu meer Koerden zich de komende maanden zullen aansluiten. In Syrië wonen rond de 1,4 miljoen Koerden... die zich niet goed vertegenwoordigd voelen door de Nationale Raad. De DK-wedstrijd Nederland-Denemarken is gisteren door gemiddeld 6,8 miljoen mensen bekeken. Kort voor het einde waren dat er zelfs 7,5 miljoen. En naar Duitsland-Portugal keken gisteravond ook nog 4,6 miljoen kijkers. Het dak van het Nationale Voetbalstadion in de Poolse hoofdstad Warschau... zal bij de verdere EK-wedstrijden open blijven. Voor het openingsduel vrijdag tussen Polen en Griekenland ging het dicht... vanwege de regen en dreigend onweer. Maar het werd binnen het stadion in Warschau zo warm... dat UEFA heeft besloten dat het dak alleen nog maar dicht gaat... bij echt uitzonderlijk slecht weer. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan even verder met de Franse parlementsverkiezingen. Want die staan voor vandaag op de rol. En uiteraard de Radio 1 Sportzomer column. I think my role is to play my part. By playing safe, voor one can fall so hard. Everyone's got their opinion, man.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 day Bertolf. Nederland heeft gisteravond weer massaal voor de buis gezeten en geleden met verlies tegen Denemarken. Zo'n 6,8 miljoen mensen zagen de wedstrijd. Paul Hek is kijkcijferspecialist van DNOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Paul, is dit uh, te vergelijken met andere openingswedstrijden van het Nederlands elftal tijdens een groot toernooi? Ja, dat is heel netjes. Um, als we kijken bijvoorbeeld naar um, uh, vier jaar geleden, het EK, uh, in 2008. Uh, toen speelde onze eerste wedstrijd uh, Nederland-Italië. Was dat, was dat Italië. Toen trok die wedstrijd ongeveer 7 miljoen kijkers gemiddeld. Dus uh, ja, nu die 6,8 is heel netjes. Uh, ja, en hebben, die mensen, hebben die mensen trouwens uh, gisteravond de hele wedstrijd gezien? Of uh, zie je ook veel mensen die dan denken na die 1-0 voor die Denemarken... Toedaloo, ik heb het wel gezien. Mensen blijven kijken. Om, om een uur, of zes jaar toen de wedstrijd echt begon, hadden er ongeveer zo'n 6 miljoen mensen voor de buis. En eigenlijk, eigenlijk neemt dat alleen maar heel lang van toe. Zie je steeds meer, meer kijkers voor de buis. En uiteindelijk, tegen het einde van de wedstrijd, was het ongeveer 7,5 miljoen uh, kijkers. Uh, ja. ja, die uiteindelijk toch de teleurstelling moesten verwerken. Maar, ja. uh, dat, dat waren mensen die er gewoon op het laatst nog bij zijn gekomen. Ja, die het ja, zo dat, spannend dat, dat vonden. ja. Ja, en waar, waar ja. komen die mensen dan vandaan? Zitten die dan ergens op een zolderkamertje of op de wc van de spanning, dat ze niet durven te kijken? Oh ja, of? dat zou kunnen. Kijk, het is natuurlijk ook, het is uh, gewoon een uur op zes zaterdagmiddag. Er zijn ook nog mensen die misschien nog wel thuis moeten komen, andere dingen moeten doen of wat dan ook. Dus, uh, ja, er komen gewoon steeds meer kijkers bij. En dat zie je eigenlijk heel vaak bij voetbalwedstrijden. Bij dus uh... En nou is het zo dat ik bijvoorbeeld zelf heb gekeken bij, bij, bij andere mensen... met heel erg veel mensen, weet je wel. Zo'n zo straatfeest dat we met z'n honderden keken tegelijk. Um, zijn die ook allemaal meegeteld? Uh, nee, nou, gasten die bij mensen thuis waren... die worden in principe wel meegeteld. Dat wordt allemaal meegenomen in het kijkonderzoek. Maar buitenshuis kijken bij grote straatfeesten of cafés... Dat is uh, dit jaar niet mee. Ze dus hebben nu echt alleen over het binnenshuis, uh, binnenshuis kijken. Dus ja. eigenlijk hebben er nog iets meer mensen gekeken? Waarschijnlijk hebben er nog meer mensen gekeken. wij uh, allerlei kroegencafé's uh, en, uh, en weet ik veel wat. Ja, grote feesten. Uh, ja. En dan hadden we gisteravond ook nog Duitsland-Portugal. Hoeveel mensen uh, hebben het aangedurfd om de Duitsers te bekijken? Uh, 4,6 miljoen mensen hebben toch nog uh, daarnaar gekeken. En dat was tegen het einde van de wedstrijd. Dat zat dat op, uh, op, op, op tegen 5 miljoen. Of op iets boven de 5 miljoen. Dus uh, die natuurlijk hoopte dat... Uh, dat het in spel zou eindigen, maar dat was niet Ja, gewoon. dat zou goed zijn geweest hè, voor het Nederlandse ja, elftal. Ja. Maar 4,6 miljoen, is dat veel? Is dat ja, voldoende? Ja, dat is ook heel veel. Kijk, om, om een idee te hebben, als je kijkt naar het EK in 2008 toen... Uh, uh, toen zaten we in het pool met Roemenië en Frankrijk. Uh, die eerste wedstrijd die werd toen ook op, uh, op 9 juni gespeeld. En dat was van spedags om een uur of zes, begon om zes uur. Er zaten toen 2,5 miljoen na te, mensen naar te kijken. Ah, toen kwam z'n avonds, om half negen, van die wedstrijd Nederland-Italië... die we toen heel mooi wonnen met 7 miljoen uh, kijkers. Dus uh, 4,5 miljoen uh, kijkers gisteren waren voor, uh, voor Duitsland tegen Portugal. Dat is heel netjes. Ja, ja mooie cijfers. Hoeveel ja. En hoeveel miljoen hebben er naar de radio geluisterd? Dat weet je nog niet, hè? Nou, dat weet ik nog niet. Nee, daar moeten we ja. altijd even op wachten. Helaas. <laughs> ja. Nou, Paul, dan spreken we elkaar daar de volgende keer over. Zeg, Prima. dankjewel. Prima. Oké, okay, goedjes. Dag. Frankrijk gaat vandaag naar de stembus voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. En het wordt spannend voor de nieuwe socialistische president François Hollande. Want krijgt hij voldoende steun in de Franse Tweede Kamer voor zijn plannen. Wanneer hij een absolute meerderheid weet te halen, kan hij zijn plannen veel makkelijker realiseren. En nu heeft rechts de meerderheid in de Kamer. Laurent Chambon is hier, dokter in de politieke wetenschappen, hoofdredacteur van Minorité. Een intellectuele review op internet. Meneer Chambon, wat staat er op het spel bij deze verkiezingen voor Hollande? Na, uh, Holland werd net gekozen, de is, krijgt hij vier jaar een uh, beetje markt om iets te doen. Of uh, komt er een cohabitation zoals het samenwoning. Uh, en dan is uh, Frankrijk uh, vier jaar lang absoluut geblokkeerd. Dus ook uh, het gaat om de euro natuurlijk en ook wat er gebeurt in de wereld. Heeft uh, Holland uh, ruimte om iets aan te doen met Merkel bijvoorbeeld of Nederland? Of uh, is uh, Frankrijk voor vier jaar lang uitgeschakeld? Ja. Het is een tweetrapsverkiezing. Hè? Vandaag ja. is de eerste ronde. Tweede ronde is volgende week. Hoe liggen de peilingen? Wat kunt u daarover zeggen? Nou, uh, van, wat we, van wat we weten, het lijkt dat uh, Links een kleine meerderheid uh, zal krijgen. Mm -hmm. Maar ja, er zijn ook, wat we noemen, triangulair, driehoek situatie met drie kandidaten. En het kan vrij gevoelig zijn in het. Bijvoorbeeld uh, als er Front National aanwezig is... Dat is de extreemrechtse partij? Ja, met Marine Le Pen. Ja. Dan weten we niet zeker wie op wie gaat stemmen. Dus het zou kunnen dat de, in die geval de socialisten meer stemmen krijgen... Of juist niet, dat is niet duidelijk. Het dus... is ontzettend lastig te pijlen eigenlijk. Ja, het is heel moeilijk. Ja. Ja. Ja. Zijn er ook lijksverbindingen, maar ook al rechts, dus inderdaad met, met Front, ja. Front National, de partij van Sarkozy, met ja. Front National, zorgen dat ze toch een meerderheid hebben? Nee, houden. wat er gebeurt is, de kandidaten naar de eerste ronde vragen aan hun kiezers meestal voor een andere kandidaat te kiezen. Ja. Maar Front National heeft al gezegd dat ze dat niet zullen, nee, zullen doen. Ja. En bij de partij van Nicolas Sarkozy is absoluut niet duidelijk. Heel veel mensen willen gaan met Front National samen werken. En anderen willen dat absoluut niet. En er is natuurlijk ook geen nationale leiding sinds uh, Sarkozy weg is. Dus die partij is een beetje stuurloos. Ja, ze zijn ook aan het vechten over wie wordt de nieuwe leider. En het is, uh, hij wordt hard gevochten binnen de partij. Ja. Nou, daar was het 50-50 bijna. Hè, tussen François ja, Hollande en, en Nicolas Sarkozy. Altijd. Bij de presidentsverkiezingen ook. Lacht echt dicht bij elkaar. Ja. Uh, Hollande zit er nu een paar weken. Hoe gaat het? Hoe, hoe, want dat het is, het is een socialist die hele andere ja. plannen heeft dan Sarkozy. Hoe, hoe nou, gaat het met zijn steun in Frankrijk? Nou, de eerste surprise is uh, Nicolas, uh, Nicolas... Sarkozy. Nicolas Sarkozy. <laughs> François is Hollande. <ja>. <laughs> <laughs> uh, François Hollande is veel meer populair nu, uh, een paar weken, na de verkiezingen dan tijdens de verkiezingen. Mm -hmm. De François hebben hem een beetje ontdekt. Ook het feit dat hij een beetje een model is geweest, ook uh, met uh, scheiding der, uh, um, de, uh, der machten, of al die uh, de rol dat hij moet doen. Ook het feit dat hij direct naar Duitsland, Amerika is gegaan en dat mm -hmm. heel goed is gegaan. Dus uh, de François hebben gezien dat hij wel in staat dat is om een goede president te zijn. Scheiding der machten, zegt u, dat is ja. heel belangrijk. Sarkozy ja. trok macht naar zich toe, Dat is ongelooflijk, ja. We noemen, het, uh, noemen we het kasteel, le château. En tijdens Sarkozy was absoluut alles wat in Frankrijk gebeurde... in het kasteel besloten. Precies, het presidentieel paleis, daar ja. kwam alles uit. Ja, zoals in gek, dictaturen, he, want... ja, ja, precies. En Saddam Hussein, ja, zo, niet zo erg, maar... Oh, maar dat is wel nee, een heel erge vergelijking. Nee, maar een <laughs> beetje het idee dat alles wordt in het paleis besloten? Ja. En ja, waarom zijn we een democratie dan? Ja helpt dan ook dat hij... Hij ging met de trein naar Brussel-Hollande. Hij ging met de auto ja. naar de herdenking van D-Day. Spreekt dat de, de Fransen aan? Ja, ook het feit dat Sarkozy zoveel miljoenen had uh, uh, v, uh, gebruikt... om uh, zijn vliegtuig uh, president uh, uh, yeah, op een manier in te richten. de Franse president was toch altijd van de grandeur? Uh. Ja, maar grandeur in tijden dat mensen weinig geld hebben... en ge of geen baan kunnen vinden. Ja, je moet een beetje oppassen in niet... het... Hij past eigenlijk een beetje bij de, deze tijd. Ja, het klinkt een beetje raar voor Nederland. Maar Hollande is een beetje een poldermodel president. Dus voor hem is het echt belangrijk om transparant te zijn. Maar ook uh, uh, zoveel mogelijk uh, uh, mensen met hem te krijgen. Ja. En dat is echt... Iets anders dan Sarkozy. Dus het gaat niet alleen maar om goud in het vliegtuig... maar het gaat echt om de manier van werken. Nou zijn er niet alleen interieuren, maar ook exterieure ja. problemen... waar Hollande mee te maken heeft. Ja. Hij is in Europa de tweede grootste economie, na ja. Duitsland. Uh, uh, Merkozy hadden wij ooit. Ja. Merkel en Sarkozy die dicht op elkaar zaten. Ja. Dat moest ook wel. Er zijn nu een aantal omstreden maatregelen door Hollande aangekondigd... in het kader van het Europese. Ja. Waarbij gezegd wordt, nee, de pensioenleeftijd moet toch weer naar beneden toe. Dat gaat Frankrijk een hoop geld kosten. Iedereen maakt zich zorgen houden de Franse kiezers zich bezig met dat soort Europese issues... of kijken ze alleen maar naar het mannetje en naar Frankrijk? Nee, nee, nee, ze zijn heel bezig met Europa. Ze maken zich zorgen over Griekenland en Spanje en ook over de euro. Want we zijn uh, bewust van het feit dat zonder de euro... ja, een Frank, ja, dat is niks. En uh, iedereen weet dat we een Europese economie zijn geworden. Ook de nieuwe generatie. Heel veel Fransen gaan naar het buitenland studeren. Heel veel buitenlanders komen naar Frankrijk studeren. Maar het merendeel wordt toch gewoon nog steeds verdiend in Frankrijk van het geld? Ja, ja, ja, dat is waar. En Frankrijk is een groot land die bezig met zichzelf is, zoals een beetje Duitsland. <laughs> ja. uh, maar toch, we weten dat Europa bestaat en dat wij zonder Europa een klein land zullen worden. En ja. dat willen we niet. En is dat dan ook het thema bij die regionale verkiezingen? Of gaat het gewoon over dat het, uh, laten we zeggen wegen die verbreed moeten worden nou, of juist niet? Nee, het is, het is niet lokaal. Um, en wat fascinerend is, want er, is, er zit zoveel op het spel. Uh, de debat is afwezig. Het de enige debat dat we hebben gekregen, dat is van rechts. En dat ze niet willen dat de buitenlanders die hier wonen lokaal mogen stemmen. Maar wat bedoelt u met het debat is afwezig? Ik bedoel, er is geen debat. Er is geen debat geweest. Niks, niks interessants verteld. Alleen maar door de pers werd het een beetje uh, iets, uh, iets, uh, gediscussieerd. Maar door de politici niet. De links is zo bang om fouten te maken. En, en, uh, die en meiden de dus eigenlijk en, als het ware ja, het debat. dus de debat. Ze zeggen nauwelijks. En de uh -huh. rechts heeft niks te verliezen. Dus ze zijn echt uh, super agressief. En ze proberen ook de kiezers van Marine Le Pen, van het Front National, terug te krijgen. Met zwaar uh, xenofobische uitingen. Dat zie je dus een beetje. Op, ja. op rechts zie je eigenlijk de ja. strijd om te kiezen. Ja. En dat is, uh, Precies zoals in Nederland uh, sinds een paar jaren. Dus echt te vergelijken. Maar xenofobisch, alles wat immigreert, ja. uh, buitenlanders die worden er buiten gehouden. Daarmee ja. kan je die rechtse stem van de Front National ja. bij rechts, bij Sarkozy's ja. partij krijgen. Ja. Ja. Dat, is, dat is het idee. Ja. Dat is ook het enige wat gespeeld wordt. Die kaart ja. wordt gespeeld. Ja. En de socialisten zeggen daar niks over? Nee, want ze zijn echt bang om, uh, om, uh, om kiezers te verliezen. Ze willen nu de meerderheid Ze weten dat ze nog, een paar, ja, nog twee weken moeten wachten. Ja. Ook over cannabis. Er werd heel veel gesproken over soft drugs. En iedereen zei ho ho ho, niet nu, niet nu, niet nu. is <lacht> te riskant. Ja. Dus, uh, ja. Echt bang om te verliezen, ja. uh, uh, wat, wat dat betreft. Ja. En dat geldt voor heel links. want We hebben ja. het over al links alsof het één partij is. De partij van Hollande. Maar je hebt ja. ook nog je hebt de Groenen. Ja. Je hebt de communisten daar ja. zo ook. Ja. Ook nog het geld voor de hele nou, wereld? Die, die, die hebben meer, uh, meer vrijheid, omdat ze. Uh kleine kansen hebben om, om toch uh, in het parlement aanwezig te zijn. Er wordt ook uh, onderhandeld met het Parti Socialiste... zodat een paar districten worden voor hen gereserveerd. Maar het idee is dat ze wel uh, samen moeten werken. Ja. Dus ze moeten ook oppassen om uh, niet te hard uh, uh, tegen rechts te gaan. Anders is er uh, een risico dat ze wel hun stemmen verliezen. Nog even naar dat, naar dat Europese, want dat vind ik blijft een interessant gegeven. Uh, hoe is de verhouding Hollande-Angela Merkel? Nou, uh, nu uh, we realiseren ons dat uh, Sarkozy een beetje de poedel van uh, Merkel was. Dus nu het idee is, ja, oké... Okay, uh, dat is Duitsland... toch een mooi Frans beest? Of? <laughs> ja, toch? <laughs> dus, um, ja, Frank... Duitsland is machtig, maar ja, Europa is niet alleen maar van Duitsland. Dus er wordt hard uh, een beetje uh, gevochten met Duitsland. Maar ook het feit dat de SPD aan de kant van Holland is. Dus ook in Duitsland is het niet zo duidelijk dat de meerderheid van Duitsers achter uh, uh, Merkel zit. Ja. Het is geen Mercollande, nee. wat ik wel eens uh, nee, hoorde. Nee, het Dat is van Hollandel. Ja. Dat klinkt nog veel mooier. <laughs> Nou, eh, iedereen wacht uh, tot de verkiezingen in Duitsland. Dat is uh, volgend jaar, denk ik. Ja. En uh, ja, er zal waarschijnlijk veranderingen komen. Ja. Maar de, de grote vraag is natuurlijk ook dat het financiële uh, steunt Hollande. Ja. Dat, dat strenge begrotingsbeleid, ja. wat vooral uit Duitsland komt... voor een deel natuurlijk ook uit, uh, uit Nederland, van die ja. 3%. Ja. Is dat datgene waar Frankrijk zich aan gaat houden? Of is Frankrijk van de lijn? Laat het teugels maar een heel klein beetje vieren. Want dat is ook goed voor de economie. Ja, de uh, tweede lijn is um, ja, duidelijk wat Hollande... Hij heeft ook de steun van Obama gekregen en hij heeft de steun van alle Latijnse landen. Niet alleen maar omdat ze uh, een begrotingstekort hebben, maar ook hun economie is echt in een uh, slechte staat. Dus uh, ze verwachten dat, uh, dat iets moet gedaan worden, anders is het echt in de Europese ramp. En uh, iedereen weet ook dat Duitsland iets moet doen. Want nu gaat de Duitse economie niet meer zo goed, omdat de rest van Europa slecht gaat. Dus we hopen dat Duitsland ook wakker wordt. Ja, nou ja, iedereen heeft altijd het idee ja. van je trekt je op aan de Duitse economie. Zolang ja. het met Duitsland goed gaat, gaat dat met de rest van Europa ja. ook. Goed. Nou, het punt is: de Duitse economie gaat goed omdat wij uh, toegang tot krediet hadden. Dus we konden Duitse goederen kopen. Maar nu dat er geen krediet meer is en geen banen zijn, dan is er uh, geen geld voor Duitse goederen. Hm. Dus... Even naar Laurent Chambol persoonlijk. Uh, wat je mag stemmen neem ik aan. Wat gaat het worden vandaag? Uh, ik heb uh, laatste week gestemd. Want uh, in het buitenland uh, mogen we één week van tevoren stemmen. Uh -huh. En gelukkig heb ik uh, Piratenpartij gestemd. <laughs> Maar bij de tweede ronde zal ik uh, socialist stemmen, omdat ik links ben. Maar ook, ik wil niet dat uh, Frankrijk geblokkeerd wordt. Maar daar ben ik nu erg in geïnteresseerd. Hoe zit het met de Piratenpartij dan in, uh, in Frankrijk? Is hij daar groot? Nou, dat is net aan het beginnen. We moeten hun een beetje tijd gunnen. Okay. Maar uh, wie weet. Ja, want Dirk Poot zit hier nog steeds van de Piratenpartij. We gaan straks nog even ja, praten met hoor. de twee mannen. Want, want hoe ziet een, een dokter in de politieke wetenschappen nou een, een Piratenpartij? Ik denk dat dat interessant is. Maar wat, wat ik even nog terug naar jou, Laurent. Uh, uh, belangrijk vind is wat je zegt... Dit wordt dus een hele strategische keuze. Ja. Je hebt Piratenpartij gestemd in eerste instantie. Ja. En nu gaat je stem naar de socialisten. Ja. Dat gaan veel Fransen doen. Ja, eigenlijk, ik aarzelde tot het, het laatste moment. Dus ik heb naar de, naar de uh, peilingen gekeken. En ik zag dat de socialistische uh, kandidaat wel uh, genoeg uh, uh, kansen hadden. Maar als het niet het geval zou zijn geweest... dan zou, zou ik uh, direct voor socialistische partij hebben gestemd. Want dat is, ja, je moet altijd heel strategisch denken. Het kan heel fout gaan. Ja. Bring my shadow with me Put it where the sun don't with my shadow Zoals elke ochtend hebben we ook nu weer een columnist bereid gevonden. Zijn mening bijna heel belangeloos met ons te delen. En dat is vandaag schrijver Ernst van der Kwast. Hij is aan de telefoon. Ernst, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Wat, wat is het belangrijkste voordat je met je column uh, begint? Wat we over je moeten weten, columnist technisch gesproken dan? Hè? Um, dat ik in het buitenland woon. Dus uh, in Italië, waar vanavond uh, de belangrijkste wedstrijd uh, voor hier wordt gespeeld, Spanje. Uh, Italië. Ja. En uh, wat men daar toch wel heel erg naartoe leeft, omdat dat ik een beetje vreemde eend in de bijt ben uh, met een oranje overhemd aan. <laughs> <laughs> en en, en uh, voor je, je bent uiteraard voor Italië. Uh, gisteren wel voor Nederland? Nee, ik ben wel voor Nederland. Dus. Ja. Vanavond uh, lijkt het me, uh, omwille van de vrede met de buren, ja. toch wel persoonlijk of voor iets aan te zeggen. Ja, Stiekem in bij mijn hart ben ik, ik, vind Spanje natuurlijk wel echt een mooie elftal. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar wat, wat, wat dicht je ze toe? Wat, wie gaat er winnen? Ik, ik zet in op de Spanjaarden hoor vanavond. Ik denk eigenlijk ook wel dat Spanje ja. gaat winnen. Ja. Maar ik heb niet zoveel verstand van voetbal. Ik heb ja. veel meer verstand van literatuur. <laughs> <laughs> dus, dus, ik weet verder niet wat de tweede pot vanavond is. zijn verder nog meer in Pool C. Dat weet ik dan weer wel. Ja, maar goed. Dan moet ik je ook verschuldigd blijven, dat, uh, dat, dat verhaal. Volgens mij is het tijd om jouw uh, eerste kolom af te trappen, Ernst? Ga je gang? Dit is goed. Ik zag de wedstrijd rusland tsjechië in Café de Schouw in Rotterdam. Van de vijf goals heb ik er vier gemist... En de goal die ik wel heb gezien had ik er zelf ook in kunnen schieten. In spijkerbroek, met zeven biertjes op. Of met mijn ogen dicht. Niemand kon de wedstrijd rusland tsjechië in Café de Schaal ook maar iets schelen. Ik denk zelfs dat er klanten waren die niet eens hebben opgemerkt... dat de wedstrijd in hun stamkroeg op groot scherm werd vertoond. Wel werd er aan sommige tafeltjes gesproken over de eerste wedstrijd van Oranje. We gaan winnen, zei iemand. En iemand anders zei, van wie gaan we winnen? Het meisje naast me hield een betoog over de broekjes van de voetballers. Ze vond ze te lang. Vroeger waren ze veel korter. Ik antwoordde dat hetzelfde voor rokjes geldt. Vroeger droegen vrouwen veel kortere rokjes. Het meisje snapte het verband niet. Iemand anders zei, we winnen ook in lange broeken. Ik heb de eerste wedstrijd van Oranje niet gezien. Dat komt omdat ik geen televisie heb en in het buitenland woon. Ik kwam een uur voor aanvang van de wedstrijd aan in het Italiaanse dorp waar ik woon. Ruim op tijd, maar de barman van het café op de hoek wilde de tv niet aanzetten. Nederland-Denemarken, zei hij, dat is geen interessante pot. Ik vertelde hem dat ik een dag eerder naar rusland tsjechië had gekeken in een Nederlandse kroeg. De man geloofde mij niet. Op groot scherm voegde ik eraan toe. Nu keek de barman alsof ik hem in de maning aan het nemen was. Volgens Karel van het Reven mag je een oordeel vellen over boeken die je niet hebt gelezen... De barman velde een oordeel over een wedstrijd die hij voor geen goud zou willen zien. Denen kunnen niet voetballen, Hollanders zijn doetjes, zei hij. Als ik de tv aanzet, daalt mijn omzet. De crisis moet bestreden worden, niet aangewakkerd. Er zat niets anders op. Ik nam plaats op een barkruk, knikte en kreeg een biertje voorgezet. Ik dronk op onze jongens in het verre Oekraïne. En dat ze Ernest van der kwast Onze columnist. We praten nog eventjes verder met Laurent Chambon en met Dirk Poot. Ik ben toch gefascineerd door die piratenpartijen. Laurent, <laughs> <Nogal, laughs> jij gaat erop ste stemmen. Um... Is dat omdat het ook een soort nieuwe vorm van politiek is? Wat is dat? Ja, uh, ik was in de politiek, in de Nederlandse politiek uh, in Amsterdam gekozen. En ik heb gezien hoe uh, geblokkeerd het hele systeem is. Dus ik geloof dat uh, we uh, uh, snel veranderingen moeten brengen. Anders gaat onze politieke wat, systeem wat, dood. Wat, wat, dus... wat, voor, wat voor veranderingen zijn dat ja, wat is er nou, Het, nou, het feit systeem. dat we één keer elke vier jaar iets vertellen... dat een beetje onduidelijk is. En daarna mogen we niks meer vertellen. Ja. Uh, ook het feit dat uh, een paar mannen die nooit gekozen worden... Heel veel macht hebben. En je vraagt je... Ja, dat zijn de ministers het... en de staatssecretaris ja. in zo'n kabinet. Of, of burgemeesters. Of ambtenaren. Ja. Het, hele, dit, het, hele dat is het... het hele idee van Torbeck in de tijd dat je twee machten hebt die elkaar controleren, is in Nederland de hele tijd weg. Ik bedoel, ja. 76 volksvertegenwoordigers die worden regeringsvertegenwoordigers op het moment dat de coalitieakkoord ligt. En dan houdt het op. En dan is je dualiteit weg. En dan ah. zie je dat je eigenlijk als democratie dat het gewoon heel erg moeilijk is. We hebben tussentijds ja. toch altijd referenda gehad. We gingen de straat op 100 dagen. De politici doen toch alles om voeling te houden met de maatschappij. Ja, maar voor de terug brune. te koppelen in beleid. Wat wil je dan? Gewoon Kijk, dat we elke keer, elke week... over de stelling van de hond uh, iets gaan zeggen? Nou, ook niet via de hond. De manier waarop het, waarop het via de partij, uh, Piratenpartij bijvoorbeeld gebeurt... in Duitsland en wat we in Nederland nu aan het testen zijn... is het liquid feedback systeem. Liquid, liquid feedback? Liquid feedback. Okay. Dus dat je eigenlijk dat je punten dat die, dat die eigenlijk vloeibaar, vloeibaar zijn. Terugkoppeling. Dus ja. dat betekent dat je dus altijd uh, met, je, met je leden overlegt... oké, okay, wat zijn op dit ogenblik nou de beste, de beste oplossingen... voor de problemen die er zijn? En die leden kunnen zeggen zelf kiezen, welke experts ze kiezen. Dus je zit niet vast aan die lobbyisten die in Den Haag rondlopen. Leden kunnen zeggen, dit is een expert die wij met elkaar vertrouwen, die gaan wij onze stem geven. En andere leden zeggen, dit is een expert die wij vertrouwen, en dan krijg je een, een veel geïnformeerder debat. En daardoor ontloop je ook de kans op extremisme. Want dat heb je als mensen zich niet gehoord voelen. Maar is het niet anderzijds ook zo dat zo'n partij alle kanten uitwaait, omdat er eh, ergens weer de communische opinio de ene kant uitwaait en drie weken later de andere kant? Het idee is als lijsttrekker, want dat, dat is Dirk Poot straks, moet je dat wel gaan volgen? Ja, maar het idee is dat je met Liquid Feedback ook de andere partijen entert. Dus dat zometeen alle partijen naar dit systeem toe gaan. We houden de piraten termen erin. Laurence Jambon, dankjewel. Dirk Poot ook, dankjewel. Straks nog meer EK nieuws. EK comedy, daar gaan we het over hebben. Ja. De Radio 1, Sportzomer en het EK voetbal. Vanavond in groep C om 6 uur Spanje-Italië. En om part voor 9 Ierland-Kroatië. Morgen om 6 uur in groep B Frankrijk-Engeland. Gevolgd door Oekraïne-Zweden om part voor 9. Luister de Radio 1 Sportzone en mis niks van het EK. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Van vlees en bloed. Ga naar gtp.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek en vraag onze nieuwe trainingengids aan. De beste e-reader volgens de Consumentenbond, nu maar 99 euro. Bij Libris. Hey Veldhuis.